Vijf uur, Christian Bodemakker met het NOS-journaal. Een bekende Belgische jihadstrijder is in Syrië omgekomen. Het is Faisal Yamoun, een van de oprichters van de verboden organisatie Sharia for Belgium. Hij zou tijdens een gevecht in Syrië een neergeschoten elektriciteitspaal op zijn hoofd hebben gekregen. Medestrijders schrijven op Facebook dat hij als martelaar naar het paradijs is vertrokken. Jamoun werd door justitie in België gezien als een van de grootste ronselaars van jihadstrijders... en zou in Antwerpen tientallen jongeren hebben overgehaald om naar Syrië te vertrekken. In Genève begint vandaag de tweede ronde van de vredesconferentie over Syrië. Zowel de Syrische regering als de Syrische Nationale Coalitie is weer van de partij. De eerste ronde, die begon op 22 januari, leverde weinig op. Er ontstond zelfs knallende ruzie wel werd toen gesproken over de evacuatie van inwoners uit Homs, waarover vorige week in Syrië een akkoord werd bereikt. Afgelopen weekend konden daardoor honderden burgers de belegerde stad verlaten. Dat de partijen ondanks het diepe wantrouwen nu toch weer verder praten, leidt bij diplomaten tot voorzichtig optimisme. Griekenland heeft geen derde hulppakket nodig van de andere eurolanden, dat zegt de Griekse premier Samaras in de Duitse krant Bild. Ondanks kwamen de berichten naar buiten dat Duitsland aan een nieuw steunpakket werkt... maar volgens Samaras is dat helemaal niet nodig. Hij zegt dat de beoogde doelen al tijdens de looptijd van het tweede pakket worden bereikt. Eerder zei de Griekse minister van Financiën al dat zijn land genoeg geld heeft... om aan alle verplichtingen te voldoen. De auto van Pieter van Vollenhoven is op de Veluwe tegen een hert aangereden. Dat gebeurde bij nieuw -Milligen. Van Vollenhoven zat niet zelf achter het stuur, schrijft hij op Twitter. Hij zegt dat de auto zwaar beschadigd is of prinses Margriet ook in de auto zat, is niet duidelijk. Het weer, eerst nog kans op een buit, koelt af naar een graad of drie. De wind neemt af. Daarna wordt het een grijze dag met af en toe regen. Het wordt zes tot acht graden. Dinsdag eerst droog, maar later op de dag opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. KRO. De nacht van het goede leven met Adeline van Lier.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 En dan komt de sax van uh, Nico. Oftewel Dr. Bongo Brain. En dan mag ik weer. Uh, ik mag u welkom heten in dit laatste uurtje van de Nacht van het Goed Leven. Het is eigenlijk alweer goedemorgen. Maar dat goedemorgen dat mag uh, Jan Emos uitspreken. Track traces. Het platenhoekje van Jan Emos. Goedemorgen, ik weet niet waarom, maar ineens dacht ik. Steve Winwood, dat gaan we doen vanochtend. Um, Steve Inwood. heel jong trad hij toe tot de Spencer Davis Group toen was hij nog maar veertien maar al gezegend met een fantastische zangstem hoe kwam hij daar terecht? Nou zijn oudere broer Maf, die zat al in die uh, band het zou niet lang duren voordat dankzij Stevie die band behoorlijk succesvol zou worden op het moment dat hij eruit stapte was het ook meteen voorbij hebben ze nog één bescheiden hitje gemaakt en dat was het dan maar met zo'n stem in de band kan het niet fout gaan. In uh, 1965, moet je nagaan, toen was hij 17. Uh, toen hadden ze een behoorlijke hit met Keep On Running. Alleen je bent 17, dan heb je wel een fantastische stem... maar nog niet, laten we zeggen, de levenservaring... die je in die zang kunt duwen. Dus wat deden ze in de studio? Ze, uh, ze zorgden ervoor dat er iemand in een hoekje stond om uh, de jonge Stevie op te zwepen... tot uh, een veel hoger niveau dan, dan die op dat moment eigenlijk had. En uh, die iemand die zat ook bij het Island Label. Dat was uh, Jimmy Cliff. Die was meer dan bereid om uh, een beetje mee te schreeuwen. En als je het weet, dan hoor je het ook. Jimmy staat vanuit de hoek voortdurend in te praten en te gillen en te schreeuwen op, uh, Steve, om er wat van te maken. Nou, dat is maar de geluk, moet ik zeggen. Over hem uh, hebben we het. Hij uh, zat dus in de Spencer Davis Group. Ging daar in 1967 uit. En trad toe tot uh, Traffic. Dat was een band bestaand uit uh, mensen met wie hij al uh, redelijk vaak gejammed had. Gewoon voor de lol. En in Traffic ontpopte hij zich als een uh, multi-instrumentalist... Hij speelde van alles en nog wat en tekstschrijven deed hij niet. Dat deed zijn vriend Jim Capaldi, die ook in de band zat. Maar hij componeerde veel. Onder andere een van de twee hits, bij mijn weten, die de band had. Dit is Paper Sun. dat uh, had Steve in 1969 wel weer gezien. En toen trad hij toe tot een band die ik, ja, de een of andere reden niet zo interessant vind. Blind Faith was dat. Uh, dat was een zogeheten supergroep. En uh, die supergroepen waren nooit super. Ja, de mensen die erin zaten apart wel, maar bij elkaar leverde het nooit zoveel op, vond ik. Uh, Blind Faith heeft wel aardige dingen gedaan, hoor, maar... Niet iets dat, ja, waarvan je denkt, nou dat beklijft echt. Uh, well Alright was een aardige cover van uh, de Buddy Holly hit. Uh, en dat was het wat mij betreft dan wel. We maken een sprong. Want na Blind Faith uh, zat hij nog even bij Ginger Baker's Air Force. Dat was uh, een band van de queen drummer Ginger Baker. Het was een grote familie eigenlijk. Iedereen speelde met elkaar. Het uh, was een beetje Jessie Groep en best in orde. Uh, daar werd hij op een gegeven moment toch wel een beetje moe van. En in 1980 uh, maakt hij zijn eerste soloalbum, Ark of a Diver. Neemt hij op in zijn eigen studio, in de garage bij zijn huis in Engeland... waar hij toen nog woonde. Hij woont tegenwoordig in Amerika. Uh, speelt alle instrumenten zelf. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb een pesthekel aan synthesizers. Daar staat dit nummer en die hele LP bol van, maar dat vind ik helemaal niet erg. Van Stevie kan ik het hebben, omdat hij zo mooi zingt. En uh, een aardig detail is dat hij toegaf dat hij uh, een beetje bang was voor het drummen. Dat hij gewoon niet uh, de maat zou kunnen houden. Niet strak genoeg kon drummen. En daarom gebruikte hij een ritmebox om uh, zijn drumwerk te ondersteunen. En zeker te weten dat hij dit niet naast zou zitten. Steve Winwood, Ark of a Diver. Tot volgende week. Ja. Sorry Jan, eh, maar moeten door. Dankjewel Steve Wienbot. Eh, nou, volgens mij ben je erop gekomen omdat we allebei gekeken hebben, want ik zag ik via Facebook naar die fantastische documentaire Beware of Mr Baker. Beware, Mr. Baker, over Ginger Baker. Wat een type, zeg nou. Heel inspirerend. Goed, uh, we gaan gauw door. Uh, we gaan uh, naar uh, Willemstad op Curaçao... waar uh, Co van Gemert helemaal niet is op dit moment. Die zit in Cuba. Maar hij heeft een mooi verhaal voorgelezen uh, over Otrabanda. Nou, laat hij zelf maar vertellen. Ik zit nu op, op Cuba, maar we blijven in, op Curaçao. Ook als we er niet zijn. Want ik wil daar een paar verhaaltjes voorlezen... van een Nederlandse jongen, of een man inmiddels... Die is al uh, heel lang geleden naar Curaçao vertrokken... en werkt daar bij de krant, bij de Amigo. En die heeft een heel leuk boekje geschreven, vind ik althans... over, uh, ja, hij heet Hans Vaders... En hij heeft een boekje geschreven over een deel uh, van Willemstad. Het heet Autobanda. Willemstad wordt in twee verdeeld door de Sint-Annebaai. En dat een beetje wat rijkere gedeelte heet Punda, punt. En dat tegenover meer, het, uh, ja, meer de Jordaan van Willemstad. Dat heet Autobanda. En hij heeft met heel veel mensen daar heeft hij gesproken... en daar een leuk verhaal, leuke verhaaltjes over geschreven. Wonen in Gods keuken. Autowassers tot het bot verslaafd, werklozen... ze proberen je soms helemaal dol te maken. Ze willen altijd maar geld en meer geld en nog meer geld. Een broodje, koffie, sigaretten. Ze willen portier voor je spelen, je huis en auto bewaken... want anders wordt er ingebroken. Ze opereren als team met de gedachte dat je nieuw bent in de wijk. Ze proberen je gewoon in de maling te nemen. Je moet dus constant op je hoede zijn, oppassen, het volhouden. Ik ben hier wel pas sinds kort, maar ik ben niet gek... Nieuwkomer in Otrobanda, Andy Loefstok... wist van tevoren dat hij in een roembrug de buurt terecht zou komen. De atletische 45-jarige brandweerman, die al 23 jaar bij het kors actief is... en daarnaast duiklessen aan toeristen geeft... had zo zijn bedenkingen toen zijn vriendin een appartement kon betrekken... in de Frederikstraat in het hart van Otrobanda. Otrobanda is veranderd. In de Hoogstraat wordt er lang geen violen en piano meer gespeeld... door de Palms en Royers... Ook worden er op lome zaterdagavonden door de oude families geen danssoirées meer gegeven voor de Bel Creole van Curaçao en de blonde Hollandse officieren van het garnizoen. Mooie gerestaureerde huizen van Welleer staan tussen halve krotten en verlaten panden die als vuilstort worden gebruikt. De meest oorspronkelijk bewoners zijn naar elders vertrokken. Anderen zijn naar maar voor in de plaats gekomen. Haitianen, mensen uit Colombia, Jamaica en Santo Domingo. Die vormen nu een verrassende smeltkroes. Toen ik in de Frederikstraal kwam wonen, vertelt Loefstok, dacht ik, oké, okay, het oogt is een heel mooie buurt, maar het is ook een wijk met nachtclub Tasca en de hotels Carlos, Pedica en Park, Cora Holanda... Op de hoek flaneren in de late avonturen prostituees en dealers. Otto Wasser César zit s'nachts om twee uur in zijn omgekeerde emmer bij Kruising Aruba Straat, al tenten te wachten op klanten. Hij slaapt vrijwel nooit. Het is een wijk met drugs, passagierende zeelui, mariniers, ambulances en politiepatrouilles. Tot diep in de nacht hoor je de sirenes richting ziekenhuis gaan. In het begin wen je daar niet zo snel aan. Het lijkt net alsof je in Gods keuken woont met al die drukte. Maar ik heb verder wel een goed gevoel. Want meestal lees ik de volgende dag pas in de krant dat er in onze straat politie is geweest. Dat er een overval heeft plaatsgevonden. Dat er iemand werd neergestoken, terwijl ik er niets van gemerkt heb. Ik zit met een Nederlandse burenclub en we leven heel fijn met elkaar. De andere kant denkt dan misschien... de rijke Makamba Stinky zijn gemakkelijke, tolerante mensen. Je kunt er gemakkelijk binnenkomen of ze lastig blijven vallen. Maar ik voel me toch op een speciale, moeilijk te omschrijven manier welkom. De wijk is een combinatie van verschillende culturen en geloven... en dan moet je altijd maar een tussenweg zoeken om met elkaar om te gaan. Mijn vriendin had dit appartement gehuurd. Ik was het er in het begin niet mee eens. Maar nu ben ik blij dat ik hier zit. Mijn familie komt uit Autobanda. Mijn vader is overleden, maar groeide op in de wijk. Ik ben gaan zoeken. Ik wist letterlijk niets van hem. Ik kwam erachter dat mijn opa nog steeds in Autobanda woonde. Gevraagd, weer gevraagd. Want ik wilde hem graag ontmoeten. Mijn oudste zoon was juist geboren en ik wilde weten waar mijn roots lagen. Ik liep mijn grootvader in de IJsselstraat tegen het lijf. Ik ben de zoon van jouw zoon, zei ik tegen hem. Hij bleef me schuin aankijken. Heel verbaasd, een beetje wantrouwend. Nu ben je overgrootvader geworden. Hij kon niets zeggen. Hij kende me niet en ineens kwam ik voor zijn poort. Gefeliciteerd, zei hij uiteindelijk met weinig enthousiasme in zijn stem. Maar ik kan je niet binnenlaten. Mijn huis is te klein en ik kan je niets aanbieden. Ik ben een oude man. Kom een andere keer nog eens langs. Ik heb hem daarna nooit meer gezien. Kort na die ontmoeting overleed hij. Heb je het dan over een zwarte persoon of een, een blanke? Ja, een, een... Is een, is een loeftok is een blanke man. Maar wel daar geboren getogen. Ja, dat, dat, dat, ja. Uh, dat kan ook, ja. Maar. Ja, we, er zijn dus, dat wordt ook even gezegd, er zijn mensen van alle mogelijke rassen en culturen en landen. Dat maakt het leuk, maar. Vooral vroeger ook wel gevaarlijk. Ja. En nu, nu niet meer gevaarlijk? Nou ja, ze zeggen dat je s'nachts niet echt in je eentje met een gouden horloge langs moet lopen. Maar dat zou ik je hier ook niet aanraden. Ja. Dat heb je ook gelukkig niet. Hè? Dat heb ik ook gelukkig niet. En ik kom er vaak met heel veel plezier. Investment. Een heel aard plaatje. Je kan dit nummer vinden. Curaçao Doloroso. Op zijn plaat Bossa Antigua. Dat was in de tijd een behoorlijke vernieuwing van die muziek. Goed. Theatermaakster, schrijfster, dichteres Marjolein van Heemstra... die schrijft nog steeds wekelijks een fijne column voor Dagblad Trouw. En ze is nog steeds haar Facebook-vrienden aan het onderzoeken. Want wat zijn dat nou eigenlijk voor vrienden? Recensenten zijn mislukte kunstenaars, schreef een Facebookvriend vorige week. Zijn voorstelling kreeg twee sterren in een grote krant. Hij was wit heet. Om het uur postte hij een nieuw bericht. Wat had die recensent zelf eigenlijk gepresteerd? En had de recensent het einde wel gezien? Het publiek gaf een staande ovatie. Uiteindelijk schreef hij een recensie van de recensie. Een slecht verhaal, oordeelde hij. Kromme zinnen, slechte observaties. De recensie kreeg twee sterren. Nu zijn er twee manieren om met een slechte recensie om te gaan. Aanvallen of terugtrekken. Mijn voorkeur gaat uit naar tactiek nummer twee. Incasseren, in stilte lijden en weer door. Maar de verleiding is groot, dat weet ik uit ervaring. Vrienden die posten dat de betreffende recensent gek is... dat zij jouw boekvoorstelling, expositie wel heel mooi vinden... en proberen je gerust te stellen met de leugen... dat niemand tegenwoordig meer recensies leest. Het lijkt te helpen, maar slechte recensies zijn als kakkerlakken. Als je erop gaat staan, komen er eitjes uit. Voor je het weet, heeft iedereen het over die twee sterren... die je juist zo graag wilde vergeten. How to deal with a bad review, googlede ik vorig jaar... nadat ik er zelf een had gekregen. Ik wilde verhalen van lotgenoten. Gedeelde smart is halve smart. Al snel kwam ik op het horrorverhaal van de Engelse schrijfster Jacqueline Howitt. Een lezer met een boekenblog schreef een kritisch stuk... over haar boek The Greek Seaman. En Jacqueline... Jacqueline ging er met gestrekt been in. Het spijt me dat het niet your cup of tea was, schreef ze. Misschien begrijp je mijn stijl gewoon niet. Vervolgens postte ze recensies op het blog... van andere lezers die wel enthousiast waren. De blogger legde in een reactie uit hoe hij tot zijn oordeel was gekomen. Het ging hem niet om het verhaal, daar vond hij niets mis mee. Het waren de vele spel- en grammaticafouten... die het boek volgens hem onleesbaar maakten. Hierop verklaarde Jacqueline hem de oorlog. Er gingen honderden berichten over en weer... Jacqueline werd agressiever, de blogger ook. De online ruzie trok meer en meer aandacht... en werd uiteindelijk door de grote Amerikaanse kranten opgepikt. Voor de ruzie had Jacqueline nauwelijks Google-hits. Nu had ze er binnen een week 22.000. Het aantal bezoekers van het betreffende boekenblog... steeg van 50 per dag naar 200.000 per dag. Jacqueline Howard werd het grote voorbeeld... van hoe je als schrijver niet moet reageren op een slechte recensie. Toen ik mijn Facebookvriend tekeer zag gaan... vroeg ik me af wat er na het drama van Jacqueline geworden is. Ze heeft een webblog waarop een dichtbundel staat aangekondigd... Sense of Time is de titel. Op het omslag een paars hart met daarachter een kalme zee bij ondergaande zon. Verder schreef ze een reconstructie van The Big Mishap... zoals zij het recensie bakel omschrijft. In 12.000 woorden legt Jacqueline uit hoe ze zo boos werd. Helemaal onderaan een korte PS... Het boek is voorlopig niet meer te verkrijgen. Jacqueline is aan het sparen voor een goede redacteur die nog eens naar de Greek Seamen kan kijken. Want ja, er zaten misschien toch wel wat spelfouten in. Ja, dat was uh, Marjolein van Heemstra, het theatermaakster. Uh, met haar columnserie 1100 Facebook-vrienden. U kunt het uh, wekelijks vinden op uh, het weekend in een van de bijlagen. van dagblad trouw. En ze is ook weer hard bezig met een nieuw toneelstuk, dus gaat u mee naar het theater. Luister naar de beginscène van de voorstelling Jeremia met Marjolein van Heemstra en Sadettin Keremizild. Stinkt hier! Weet je waar? Naar stinkt. Het stinkt in de knoflook. Weet je hoe dat komt? Dan komt er naar de knoflook landen. Dan straks stinkt het in naar Gulas! van de roedels roven de Roemenen. Die nu na de grenzen staat te trappelen. En ik krijgt al die knofloop? En ik krijgt al die koelers op de bord? Ik toch zeker? Ik, ik. Niet te Hoge pieven. En niet burgemeester Abu Laat-Klep. Want dat heb ik gelezen. Die heeft een chauffeur. Die heeft een chauffeur die aan mijn huis rijdt. Voor 10.000 euro in de maand. Nou als hij moe is na een dag subsidies uitdelen. Ben ik niet moe na mijn werk? Ha? doodmoe, Sterf moe. Ik rijd toch ook naar huis in mijn Markanta, over slecht verlichte wegen naar mijn gebeurt. Over mij wordt niet gepraat. Jullie hebben het alleen over het halal slachten van walvissen. Dat weet ik wel. Dat heb ik gelezen. Ik ben onzichtbaar. Daar zien jullie niet. Ik ben onzichtbaar. Zeg hem. Uh... Zeg, uh, wil jij wel eens even heel gauw met je tengels van onze tradities afblijven? Hoe, uh, hoe haal je het in die gebronste harsjes van je... ...om al uh, terend op onze voorzieningen ons nationale feestje naar de Gallenmissen te helpen? Uh, misschien hebben we het respect dat je voorouders niet hard genoeg ingeslagen is... ...nog maar vers van de bananenboot of dat bepaalt al wat wel en wat niet mag. Nou, dat uh, maken we altijd zelf nog wel uit. Nancy. ons uh, hardwerkend volkje beetje betichten van racisme. Je bent niet goed in die bruine pepernoot van je. Weet je wel hoeveel uh, zuur euro's we jaarlijks naar ontwikkelingshulp pompen? Nou, daar ga je al met je hele theorie. Uh, heb je er wel eens bij stilgestaan? Hoe, hoe, uh, hoe, hoe, hoe, hoe je eruit ziet? Na een glijpartij door een schoorsteen. Nou, ja, zwart ja, dat doet een schoorsteen met je. Zijks, ik snor? echt, ik ben zo zat, wees gewoon stil en dankbaar. Nou, zonder ons had je niet eens kunnen klagen, dan zat je nu in de woestijn, Bij een of andere waterput te jammeren dat je zo'n honger had. Nou, uh, toevallig heb ik ook zo'n zwartje op mijn werk. Nou, die vindt er helemaal niks mis mee met het hele gebeuren. Nou, je hoort mij toch ook niet uh, roepen om een verbod op Blanke Vlaag? Nou dan. Nee, laat ons gewoon onze onschuldige tradities behouden. En uh, als het je allemaal niet zint, dan uh, donder je maar op naar je eigen land. Ik deed een paar jaar geleden auditie voor de rol van Geert Wilders in de musical, uh, Geert Wilders, de musical. Ik uh, moest een stukje speech doen van Geert, een uh, speech die hij in Kopenhagen had gehouden, en een liedje zingen. Ik uh, ben het uiteindelijk niet geworden, terwijl ik het best aardig deed. Uh, die auditie was openbaar, er zat publiek bij en werd gefilmd. En die auditie... Wat? Laat zien. Oh, ja nee, precies, want die auditie werd dus op YouTube gezet, uh, tot mijn grote verrassing. Maar laat me zien, want het is best een leuk filmpje namelijk. Ja. Wacht even, het is een beetje klein, maar als ik hem zo hou, dan wordt hij groter. Oh. Oh. Zie je die, uh, die witte blonde stip? Dat is sadette. <lacht> Zie? Ja, maar we gaan niet helemaal naar het filmpje kijken. Hoor. Wordt wel heel hard gelachen. Hè? Ja, want ik had best een leuke opkomst. Uh, maar uh, toen ik dat filmpje keek, stond er al een reactie onder van een YouTube gebruiker. En heb je die ook, klaar, of niet? Ja, hier. Uh, Xango Net. Ah, de Taliban deed ook mee. Een week later stond er nog een reactie onder het filmpje. En, uh, nou, een zielige vertoning van zelfverklaarde mensen en andersoortige zelfverklaarde helden van het naoorlogsverzet. En Wacht. een dag later... Sorry, van wie? Van Woef Drammer. Ja, dankjewel. En een dag later ja. stond de uh, derde en laatste reactie onder het filmpje... en die was kort, maar vrij helder. Ga maar dood op je verjaardag. Ja. Die was van uh, Gekke Toon ja. En uh, Gekke Toon, die heeft mij gegoogeld En gevonden Want een week later kreeg ik een berichtje van hem op mijn Facebook uh, <clears throat> Beste Saladin Het is belachelijk dat iemand zoals jij zoveel geld wegkaapt bij de Nederlandse overheid Om daarmee zijn multiculturele drama te etaleren voor een stelletje linkse losers We weten allemaal waar het hart van de Turken ligt Turkije nummer één. Dubbele paspoorten. Waarom ga je geen theater maken in Istanbul? Iets over kamelen of zo. Laat dan wel die subsidie achter waar hij thuis hoort. Bij de mensen in de serviceflat die zich kapot hebben gewerkt... om dit land na de oorlog weer op te bouwen. En die nu liggen te creperen terwijl jij je Turkse riedels afdraait... voor een stel gekken die blind zijn voor wat er in dit land aan de hand is. Dat was het eerste berichtje dat ik van gekke toon heb gehad. <lacht> ik heb er veel meer gekregen. En uh, toen ik hem eens uh, terugmailde dat ik niet gediend was van dit soort berichten... antwoordde hij... Welkom in Nederland. Dit heet nou Vrijheid van Meningsuiting. Het idee komt van jou, Sir Retin. Dit is deel 1 van een reeks voorstellingen die ik ga maken. Een, een nieuwe trilogie over de uh, Nederlandse samenleving, Hollandse luchten. En de eerste voorstelling heeft uh, titel Jeremia... de huilende, klagende profeet van de klaagliederen. En, nou, dat was eigenlijk een beetje de insteek. We willen kijken naar... Uh, hoe dat zit met die Nederlanders die er uh, heel erg van klagen houden. Ik hou ook enorm van zeiken. Lekker kanker is heel fijn eigenlijk. Er Worden toen... per dag 35.000 35 haatmails gestuurd. Ja, klopt. En niet alleen via mail wordt er veel gezekerd, Er wordt ook gewoon op social media... maar ook in de openbare ruimte wordt heel veel geklaagd. Men is over het algemeen ontevreden en boos. En toen dachten we, hoe kunnen we hier een mooi verhaal van maken? Toen dachten we, misschien moeten we naar een aantal figuren kijken... uit de recente Nederlandse geschiedenis. Die hebben bijgedragen of die symbool staan voor die ontevredenheid. Was het ook niet zo dat het niet alleen gaat over het klagen... maar het feit dat uh, onder het mom van vrije meningsuiting... Yes. gewoon mensen uh, vervloekt worden en uh, ja, beledigd? Ik denk, die, ik denk dat die dingen veel met elkaar te maken hebben. Dus uh, ik ben ontevreden over iets en ik mag best veel zeggen. Dus nou, dan ga ik ook best wel heel erg ver... Uh, voor mij was dat een heel mooi recent voorbeeld. Is de Zwarte pieten discussie eigenlijk. Vooral afgelopen jaar was die lekker fel. En er waren mensen die vanuit een soort van... nou, ik vind het eigenlijk helemaal niet oké... Okay dat, dat Zwarte Piet zou moeten verdwijnen. Wat is dit nou weer? En vervolgens krijgt dat een hele rare twist. Omdat je dus met z'n allen hebt afgesproken... nou, je mag, als je dingen vindt, mag je dat zeggen. En uiteindelijk uh, werd dat een vrij absurde toestand. Ja. Namelijk, het is helemaal niet racistisch... en als je dat wel vindt, dan rot je maar op naar je eigen land... Ja, dat is, een mooi, dat is een mooi voorbeeld, vind ik. En, en was het toen zo dat je, dat je ook bedacht... van hoe is dat eigenlijk zo gegroeid? Ja, en we, we dachten ook van wanneer was eigenlijk... wat we ook in de voorzing zeggen... wanneer was nou de laatste keer dat je iets echt niet mocht zeggen? Dat we heel duidelijk met z'n allen wisten... oh, dat kan je niet zeggen. Um, en toen kwamen wij uit op Jan de politicus Hans Jan van de Centrum Democraten. Dat was echt iemand waar, die iedereen uh, vervloekte om wat hij zei. En die is echt monddood gemaakt... En toen dachten we, nou laten we dan eens daar beginnen. En dan gaan we naar die weduwe, want we hadden gehoord dat die nog leefde. En toen was het ineens heel snel. Hè. Ik, ik, ik, toch, we, we gingen zo even haar telefoonnummer vragen aan iemand die haar waarschijnlijk kende. En toen een week later zaten we bij haar op de koffie. En toen, ja, toen begon eigenlijk het verhaal, want... Dat bleek zo'n goed verhaal, haar verhaal. En zij bleek zo'n goed personage te zijn om een hele geschiedenis aan op te hangen. Dat we besloten dat de voorstelling voornamelijk over haar zou gaan. Zij is eigenlijk het eikpunt van de voorstelling. Ja. En waarom is zij zo'n goed eikpunt? Nou, nou, zij is de vleesgeworden consequentie van iemand mond doodmaken, Iemand niet zijn mening laten uiten. Zij is een been kwijtgeraakt bij een aanslag van antifascisten. En dat was in die tijd eigenlijk oké okay, dat dat gebeurde, omdat zij toch foute dingen zei. En dat is nooit veroordeeld. Niet vanuit de samenleving, uh, geen uh, rechtbank is, da is daarbij gekomen. En sterker nog, uh, er zijn een aantal verdachten uh, in voorarrest geweest. En daar zijn Kamervragen over gesteld. Van waarom zitten die mensen vast? Die moeten vrijgelaten worden. Er is dus nooit gezegd, kijk, we kunnen het oneens zijn over ideeën... maar geweld keuren we af. Dat is nooit gebeurd. En zij is gewoon het vlees geworden voorbeeld van die tijd... waarin je iets heel duidelijk niet mocht zeggen. Ja. Los van of je het er nou mee eens was of niet. Ja, absoluut. Ja, inderdaad. Ja. Maar waar het op neerkomt, is dat uh, als je terugkijkt, Jan Maat en, uh, en, en de Centrum Partij, en de Centrum Dem Democraten in feite dingen zeiden die, nou ja zwakker zijn, zou ik maar zeggen, minder ernstig of minder... Uh, uh... We hebben allebei gisteren in de voorstelling al ergere dingen gezegd... dan waar hij voor veroordeeld is. Het is niet zo dat wij vinden dat hij gelijk had, dat is het niet. Het is alleen dat we constateren dat als je dertig jaar later die dingen leest... of twintig jaar later zelfs, dan dat je schrikt van hoe weinig het je doet... terwijl je toen zo verontwaardigd was daarover. En dat je dus toch ziet dat dat ook een beetje een soort massahysterie misschien was. En, en dat we heel erg zijn opgeschoven, dat we heel veel rechter zijn geworden... Of rechter, nou ja, veel, veel meer gewend zijn en veel, veel meer elkaar beledigen dan vroeger. En dat we dat echt normaal zijn gaan vinden. Dus de gewenning van zoiets. En dat is wel heftig. Maar wie hou je nou precies een spiegel voor? Onszelf, het publiek. Ja. Iedereen, eigenlijk. Ja, we proberen natuurlijk echt al die personages een gezicht te geven. Dus het zou het mooiste zijn als je denkt. Oh ja, zij heeft gelijk. Oh, maar die heeft ook gelijk. Oh shit. En die heeft ook gelijk. Oh nee, die heeft ook gelijk. En dat is een beetje wat wij zelf, waar we zelf ook tegenaan liepen in die voorstelling. En dat is ook een beetje een, een ding van deze tijd. Hè? Het is heel moeilijk om je uit te spreken, echt uit te spreken. Omdat je altijd de andere kant ziet. Omdat je zoveel informatie tot je beschikking hebt. Dus dat was ook onze vraag van hoe kan je nou nog heel erg ergens zo radicaal voor gaan. zoals ze dat vroeger deden. En moet je dat willen? Ja, moet je dat willen? Je zou er wel naar moeten streven, vind ik. Ja, maar of dat kan? Ja, Marjolein zegt ook in de voorstelling... elke beweging wordt belachelijk gemaakt. Ik ben vorig jaar, of is het vorig jaar misschien iets langer... was ik op die eerste dag van Occupy op, de, op het beursplein. En dat was belachelijk. Terwijl het initiatief echt supergoed is. Maar ik ben weggegaan op het moment dat uh, iemand begon over uh, giftige... Uh, condensstrepen in de lucht van vliegtuigen... met middelen om ons dossier te houden. En toen dacht ik, ja, dit is belachelijk. Terwijl het achterliggende idee is wel heel nobel. Uh, gelijkheid, ook bij beweging, fantastisch eigenlijk. Maar ja, je Blijf, komt al gauw uit. niet te werken in deze nee. tijd of nee. zo. Dat is natuurlijk een beetje van misschien het probleem van onze generatie... dat je het teleurgesteld raakt. Je denkt van, oh, er gebeurt iets. Yes, er gebeurt iets. En dan eigenlijk verdwijnt het dan weer... Ja omdat het, ja, omdat je het niet. Misschien is dit niet de tijd van bewegingen of zo. En veel meer de tijd van individuele uh, routes die je moet afleggen. Maar dat is ook een beetje eenzaam natuurlijk. Ja. De mars de beschaving is ook zo. Hè? Dat, dat komt ook weer terug in de voorstelling. Maar eigenlijk nadat die Mars, toen die Mars voorbij was en die handbop op het internationaal verscheen. En uh, een aantal weken later was het gewoon helemaal weg. Gewoon dat hele gevoel van we gaan samen gaan we nu iets teweeg brengen. En het was binnen. Ja, binnen een maand was het voorbij. Was het zo. Ja. Ja. In hoeverre hadden jullie daar echt bij? Zaten jullie echt bij het begin? Ja. Echt waar? Ja. Ik ben al geweest in Rotterdam en ik had contact met iemand die erin liep tijdens mijn programma. Ja. En ik heb de week daarop heb ik, uh, de Ramzi Nasser toespraken. En nog meer andere. Ik had die hele band gekregen van oh, jullie. Ja. Zaten jullie echt achter? Ja. Dat is ik niet. Ja. Nou ja, in de voorzending vertellen we ook van hoe je daar eigenlijk ook een beetje voor schaamt. Achteraf. Omdat je denkt, ja, het is toch niet helemaal goed opgepakt of verkeerd begrepen. En daar spelen we ook heel erg mee. Van dat, je, dat je wel een best wel een grote mond hebt, maar als je erop wordt aangesproken: van oh ja, heb je dat echt gedaan? En wat wilde Dat je toch al heel snel terugkrabbelt. Omdat het best, toch best wel een cynische tijd is. En het is niet zo makkelijk om. En je wil ook niet weggezet worden als een soort van sukkel die het allemaal niet zelf. Dat je niet zelf kan redden. En er waren ook best wel veel mensen die niet meeliepen. Omdat ze zeiden, toch het idee hadden dat ze een beetje voor losers... die gewoon geen subsidie krijgen. Ja, dan moet je maar beter werk maken. Weet je? Dus die meer zo waren van je moet gewoon zelf jezelf redden. En niet mm -hmm. zo'n beweging mm -hmm. opstarten. Wat jullie zijn volgens mij heel erg duidelijk laat zien... en, en waarom die, ik hem zo interessant vind, is uh, heel vaak is het preken voor eigen gemeente? Hè? Uh, nou, dan zeg je van oh, die rechtse ideeën dit of die nare ideeën dat. Mm -hmm. Maar nu is het veel meer in your face. Zo van, besef je dat in 20, 30 jaar het hele tolerantieniveau... de moraal is, is vervaagd en, en denk daar eens over na? Ja. Was dat een vraag? Of nee, jij moet het bevestigen... <lacht> Ja, mooi gesproken, mooie woorden. Nee, kijk, ik, had, ik had bijvoorbeeld wel, toen wij daar waren geweest bij Wil en Weggingen... had ik toch een enorm schuldgevoel. En ik dacht eigenlijk, uh, niet alleen ik moet me schuldig voelen. Ik denk dat we ons met z'n allen schuldig zouden moeten voelen. Niet alleen om wat er met haar is gebeurd... maar om uh, hoe er in die tijd gereageerd is op iets waar je eigenlijk gewoon normaal op had kunnen reageren. Namelijk gewoon in gesprek gaan met iemand. Luisteren naar wat iemand nou precies zegt. Dat is een heel beroemd radio-interview... van de VPRO, of de Fara denk ik. Blanke top der Duinen, uit begin jaren 80. En dan wordt Jan Maat geïnterviewd door drie journalisten. Nou, dat is gewoon een kruiswoor. Ja. Hij, hij, hij doet zijn mond open en is meteen... ja, maar, kijk, dit en dat. En dus hij, dus op het moment dat hij een platform krijgt... is het ook nog eens een keer een half platform dat zo ja. onder, zijn, onder, zijn, onder zijn voeten wordt weggeslagen. Maar daarna heeft Pim Fortuyns een platform gekregen... en nu uh, Anno nu uh, Geert Wilders. Ja. ja, dat klopt. Dat is waar. Maar waar we het ook over hebben in de voorstelling... is dat dat niet zomaar gebeurd is natuurlijk. Er zijn ook wel de nodige dingen gebeurd. Uh, 11 september, uh, dat is bijvoorbeeld echt een reden geweest... om te zeggen van, hé, hey, maar laten we eens even anders kijken... naar waar we normaal gesproken niet naar willen kijken... Die hele integratiekwestie. Vervolgens wordt Fortuin doodgeschoten. Ja, en dan komt alles in de stroomverstelling terecht. En dan de moord op Van Gogh. En dan, ja, dan breekt die dijk. En dan, dan is alles mogelijk. Jullie hebben deze voorstelling gemaakt eigenlijk als een... Het is geen toneelstuk. Maar jullie hebben een onderzoek gedaan... en doen daar op een uh, lichttheatrale manier verslag van. Mag ik het zo zeggen? Ja, dat mag je zo zeggen, dat klopt. Ik vind het toch wel echt theater, omdat we echt theatrale middelen inzetten, ook met licht. Het licht is toch best wel theatraal en, mm -hmm. en we hebben echt een decor. En... En we spelen eigenlijk ook wel een soort personage van onszelf. Ja, ja, ja, ja. We, we, we tillen het wel een beetje ja. op. Ja. Kijk, je, je zou kunnen zeggen, in en Marjolein, die vertellen uh, wat ze zijn tegengekomen, maar we overdrijven wel een beetje onze standpunten ja. namelijk. We ja. hebben er ook heel, heel erg voor gekozen dat we op een gegeven moment uit elkaar drijven, terwijl we het... In principe 100% met elkaar eens zijn. Maar we, we, maar we doen even, we maken hier een breuk en dan gaan we tegenover elkaar terechtkomen. Ja, ja. En dan... ja dus dat maakt het wel echt theater. Het is niet dat we, dat we um, zomaar zouden kunnen staan op het podium en verslag kunnen doen. We hebben het heel erg, ook heel erg zo, die constructie gemaakt en geschreven en geschoven. Ja, goed. Uh... Waar ben ik? Oh ja. Nou, u hoorde Marjolein van Heemstra en Sadet uh, in uh, Academy the Youth... over hun uh, voorstelling Hollandse luchten deel 1, Jeremia. Het is tot, uh, tot en met komende zaterdag uh, te zien in Frascati in Amsterdam. Daarna gaan ze op tournee door heel Nederland tot en met 5 april. En ik zou zeggen, gaat dat zien. Ik vind het echt heel erg geslaagd. Ik zat, ik, zat, ik zat te dromen, maar ik zat bij de première afgelopen vrijdag... naast Wil Schuurman... In haar rolstoel. En ik had het niet in de gaten. Wat ben ik ook in de rund? Ik had zo graag willen vragen, maar ze vond het heel mooi. Ik hoorde haar wel steeds naast mij zeggen... ja, dat is zo, dit klopt, dit klopt. Want ze zag het toen voor het eerst. Nou, uh, ik zou zeggen, echt gaan kijken. Afgelopen zomer verhuisde Romane Rodigue Rodriguez samen met man en baby naar een, uh, vanaf een etage midden in Amsterdam naar een dorpse woonwijk in Amsterdam-Noord. En ze kreeg een ontzettend leuk idee. Lang leven je buren. Ze gaat bij elke, uh, uh, elke week belt ze bij een nieuwe aan. En we zijn nu bij nummer 11, geloof ik. Ik sta weer voor huis nummer 11. En deze buurvrouw had ik al een keer gesproken over buurvrouw nummer 9. Hi. Hoi. En het laatste wat ik haar toen eigenlijk vroeg was met wie ze hier wonen? Nu alleen met mijn moeder. Maar voorheen woonden we ook met, me, met mijn twee broers bij. Die zijn, uh, die zijn uitgevlogen. Ja. die hebben een eigen huisje nu, dus ja, die wonen samen. Dus. En hoe is het dan om in één keer alleen met je moeder te wonen? Wonen jullie al lang met z'n tweeën? Ik denk dat van nou zo'n... Een... Twee jaar met z'n tweetjes wonen. En hoe vind je dat, die verandering? Raar. Het is in één keer heel stil en ja. Een beetje. Uh, saai, eigenlijk. is <laughs> gewoon even wennen. Ik moet er nog steeds aan wennen na twee jaar. Maar ik denk dat het wel gaat. het wendt vanzelf wel. Doe jij veel in het huishouden? Is dat veranderd? Uh, nou, op zich doe ik wel heel veel. En eigenlijk doen we alles samen. Dus de ene dag kookt zij, dan kook ik. Als je geen zin hebt, dan ga ik koken of andersom. Dus jullie hebben een soort van huwelijk? <laughs> ja, zo kan je het wel zeggen, ja. Na dit korte gesprekje buiten werd ik uitgenodigd om binnen te komen. Een hele grote, grote, grote hond. Hai, ik zal me even voorstellen. Ik ben Romane. Ja, Petra. Hallo, Petra. Ik hoorde net ook van uw dochter dat u sinds twee jaar met z'n tweeën woont. En hoe is dat, dat de heren uitgevlogen zijn? Heel stil. Ik heb natuurlijk uh, zelf drie kinderen, zij en dan nog twee. En ik heb een uh, vriendje opgevoed van, uh, van een van die jongens. Die uh, werd eruit gezet en uh, ja, die is er ook bij komen wonen. Dus ik heb ze eigenlijk met z'n vier altijd gehad. Hoor ik op de achtergrond. Oh, de waterkok. <laughs> ja. ja, en binnen anderhalf jaar gingen ze er allemaal uit, behalve zij. En dat... Uh, <laughs> ja, dus afkikken, uh, met boodschappen doen en zo, weet je wel zegt ze, Mam, die komt er eten vanavond. Ja, wij met z'n twee. Ja, daar, dan moet je de helft weg. <lacht> ik ben het nog steeds niet gewend. Maar ja, het is stil, maar het, is, het heeft wel wel weer wat. Een kind in de huis halen, dat, dat lijkt me nogal wat. Op welke leeftijd is uh, nee. hij binnengekomen? Nee. Ik wil wel een kopje thee, lekker. 15, 16 en 17, volgens mij. Ja, en het komt binnen en het heeft een bijna. Doe het maar weg. Ik doe het niet weg. Kan ik niet. Ik laat, op, ik laat, ik laat niemand buiten staan. Ik heb wel gezorgd dat hij gewoon weer aan het leren ging... en dat hij, nou, hij is zelfstandig woont. Dus, uh, hij heeft er ook zelf voor gezorgd... want als hij niet gewild had, had hij het niet gedaan. Dan kan ik zeggen wat ik wil, maar dan doet hij het niet. En, uh, en hoe hebben jullie dat dan met de vier kinderen hier thuis gedaan? Dat is eigenlijk wel heel grappig. Mijn vader is mijn achtste weggevallen. Dus toen ja, kreeg ik natuurlijk ook een half jaar daarna... Denk ik, kreeg ik een nieuw broertje bij. Dus het was allemaal wel heel hectisch voor mij natuurlijk. En ik had natuurlijk ook nog school... En nou, dat ging dus zo. Ik werd in de ochtend mijn bed uitgehaald. Want zij was natuurlijk vroeg in de ochtend al weg. Dat ik nog lag te slapen. Dan werd ik uh, mijn bed uitgehaald door mijn uh, ja, middelste broer. Door mijn pleegbroer, zeg maar. En werd ik aangekleed door mijn oudste broer. En dan ging ik naar school toe. Zette die me op de bus. Ging naar school toe met, mijn, met mijn jongste broertjes, zeg maar. Ging met mijn jongste broertje naar school toe op de bus. En dan kwam ik thuis. En dan had ik huiswerk. Nou, dan ging ik naar mijn jongste broertje toe. Want die is, ja het slimste eigenlijk van het hele stel, qua school. En die hielp me dan met mijn huiswerk. En dan s'avonds gingen ja, ging ze met z'n drieën koken... of mijn moeder was net op tijd thuis om zelf te koken... of er stond er eentje ja, uit. altijd wel, er werd altijd voor gezorgd. Dat gaat ook wel eens wat fout, hoor. Ik denk dan niet dat het ideaal is. Natuurlijk, natuurlijk gaat dat niet zo van een laaierdakje, maar... Ja, ja, qua kinderen hebben wij nooit uh, problemen gehad. Onderling niet, en met vechten niet, en met, met ruzies niet... Natuurlijk hebben ze wel eens ruzie gehad, maar dat was haast meteen weer goed. Het zou ook niet gezond zijn als het niet zo was. Bedankt ja, dank voor de thee. En uh, ik vond het heel leuk om jullie te spreken. Ik hoop jullie nog een keer te zien. Ja, geen dank, en hoop uh, ja. tot de volgende keer. Doei. Nou, nah, leuke buren. Moet je gewoon vaak gaan eten. Dan kan niet meer. Kan niet mevrouw weer lekker veel inslaan. Dat was Romane Rodriguez met een klein luisterportretje van een van haar nieuwe buren in Amsterdam-Noord. Je kan trouwens ook zelf een veel langer luisterportret laten maken van een dierbare. Kijk maar op www.luisterportretten.nl. En daar kan je ook uh, voorbeelden afluisteren. Nou, dan ben je helemaal gelijk overstag. Goed. En dan nu muziekliefhebber en kenner, voorzitter van de Spam... stichting ter promotie van de Achtergrondmuziek Rex van Beuningen... en Jan Emo, praat met hem. Zou die nog verkouden zijn? Een hele goede morgen, Rex van Beuningen. Een hele goede morgen, Jan Emo. Hoe is het met je verkoudheid? Het gaat uitstekend met mijn verkoudheid, Dankjewel. En, hedenochtend, aandacht voor... De meester van het orgaan, Joop Walvis. Ja, dat staat ook op de hoes wat je nu allemaal zegt. Leg uit. Enfin, ik noem een Booker T. Jones. Ik noem een Billy Preston. Ik noem een Korstijn. Waar wil ik naartoe, Jan Emans. Ik wil toe naar het orgel, het orgaan, de master of de orgaan Joop Walvis. Um, zeg, al die grote namen die jij net zo even laat vallen, die, hebben die het al vak al geleerd al, bij Joop? Die zijn allemaal bij Joop in de leer geweest. En hebben daar heel goed naar geluisterd. En daar waar de mosterd vandaan komt, tot zich genomen. Dan moet dat toch wel een hele bescheiden man zijn geweest. Dat, want dat weten wij niet. Nee, dat weten wij niet. En daarom eh, rechts van Beuningen... Mm, uh, Erecteert een standbeeld voor Joop Walvis. Dit is opgenomen. En dat is wel leuk om te vermelden. In het Passagetheater te Schiedam, Waar een schitterend orgel stond opgesteld in die periode. Jullie waren lid van dezelfde fietsclub hè? Ja, wij waren lid van dezelfde fietsclub. En we waren ook nog verre familie. Dat was ook uh, zo leuk met Joop. Maar Joop was een hele aardige man. En een bescheiden man. En ik versta je heel slecht. Ik versta je heel slecht. Maar je moet... Je moet toch even luisteren uh, wat dit eigenlijk is. Want dit heb ik speciaal voor jou gedaan. Omdat je zo'n groot liefhebber van een bepaalde uh, Britse... Wacht even, wacht even, wacht even. Een uh, humorgenre-band. Dus uh, ja, ik heb, ik heb ook... Zal ik hem even wat zachter zetten? Ja, is op zal, ik even, zal ik jou even een beetje zachter zetten? Want ja, het is heel maar slecht te volgen zo, ja. hè? Uh, weet, weet je het al? Ja, dit is, dit is de tune. Dit is de tune van Monty Python. Juist. Maar die uh, heeft... Ja. Leg uit, want dit snap ik niet. Nou, John Cleese is op een gegeven moment naar Schiedam gekomen. Want John Cleese ging naar Schiedam. John zelf die zocht een, een tune voor zijn programma. Dat was toen uh, uh, in, in de jaren 60 nog, eind jaren 60, halfwege jaren 60. En uh, die hoorde eigenlijk uh, uh, Joop uh, spelen. Dit, en die dacht: Dit is de tune voor Monty Python. En toen heeft hij, dus, uh, heeft hij dat gevraagd of hij dat mocht gebruiken. En dan, nou, dat is een uh, grote hit geworden. Hè? Dus dit. Dit is een compositie van Joop. Ja, ja, ja, ja. het is een, een compositie van Joop. En daar heeft hij nooit een punt van gemaakt? Van, van nou, daar moet mijn naam ook erbij en zo? In het niet, want Joop, ik zei het al, is een bescheiden mens. En dus daar zitten alle leuke connecties. Niet alleen wil ik Joop hier een, een, een, een, ja, zijn heldendom toedichten. En een, een, ja, hij was niet voor niets de master of the orgaan. Wat een mooie hoes. Schitterend hè. Ja. Het is een mevrouw en die ligt eigenlijk heel raar. Tevallen. Ligt ze op de grond? Ja, met haar grote boshaar. En uh, dat staat op Joppa, of is place Gershwin en Sousa. En uh, ik, ik koester deze plaat ook omdat het, uh, het zo'n uh, zo aardige en getalenteerde man was. Hij speelt ook Gershwin, hè? Dit is, uh, dit is uh, Sousa. Sousa ontbreed. maar... Uh... oh Ja, dus ik uh, ga hem eventjes omdraaien, dat is al leuk... Want hij uh, was ook uh, Gershwin, uh, een Gurjwin. Een koolcomponist, zeer machtig. Dus uh, vandaar. Je zit er genieten eigenlijk, hè? Ik zie het aan je gezicht. Ja, ik word hier helemaal stil van. En, uh, dan leer je ook wel eens wat. En uh, dat doen de mensen thuis hopelijk ook. Wat, wat is er mooier? Wat is er mooier dan wakker worden met Joop Walvis? Juist. Ik je hartelijk bedanken, Rex. Ja, ik ben er ook nog eens tegen. Ik heb schetterend en ik ben ook weer blij dat ik het voor het voeten kan brengen in deze nacht dan een goede leven. Hé, hey, uh, pas nou op met die verkoudheid? Ja, ik zal er op letten. En tot volgende week, hè? Tot volgende week. Hè? Nou, ik ben blij dat ik dit ook weer weet. Goed, uh, we zijn aan het einde van het programma gekomen. Hè? Uh, vergeet onze website niet, www.adelinevanlier. Daar kan je alles teruglezen, ook de playlists terugluisteren. Kun je ook abonneren op de podcast en uh, in iTunes en whatever. Uh, Fleur die is al snel podcasten aan het maken. Er zijn er al een paar klaar. Goed, bevriend me ook op Facebook, uh, Adeline van Lier, Want daar zet ik ook al die podcasten neer. Dus dat is lekker handig. Uh, dan, dan, dan, wat, oh ja, je kan me dan nog mailen. Het Goede Leven, het karo. Die ga ik Heel af en toe eens even kijken wat daar staat. Dat is namelijk heel ingewikkeld. Nee, goed, okay. uh, volgende week hebben we hier de band van uh, Ruud Houweling. Uh, Cloud Machine. Uh, ik heb niet zo heel veel tijd. Maar ja, we kunnen nog wel wat draaien. Ja, komt. Voor zijn nieuwe album. Uh, Gentle Sting. Dit is Stone in the River.